In Roemenië wordt onderzoek gedaan naar as die is gevonden... in het huis van de moeder van de hoofdverdachte van de roof. Er zijn aanwijzingen dat het gaat om verbrande schilderijen. Volgens onder meer het ANP heeft het Roemeense onderzoeksteam... op een lokaal tv-station gezegd dat de as van de schilderijen afkomstig is... maar het OM kan die informatie niet bevestigen. De TU Delft ziet af van een plan waarbij studenten... ook na het tweede jaar weggestuurd kunnen worden... Die mogelijkheid, het zogeheten bindend studieadvies, is er nu alleen na het eerste jaar. Studenten die niet genoeg punten hebben gehaald kunnen worden gedwongen hun studie af te breken. Organisaties van Delftse studenten waren fel tegen het plan. Ze waren bang dat studenten geen nevenactiviteiten meer zouden ontplooien. De TU Delft heeft nu gekozen voor alternatieve maatregelen op het gebied van studieplanning en begeleiding.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 De eerste dag van de vierdaagse van Nijmegen heeft ruim 900 uitvallers opgeleverd. Dat is veel meer dan vorig jaar, toen zo'n 300 deelnemers de tweede dag niet haalden. Vandaag kwamen bijna 42.500 mensen aan de start van het wandelevenement. Morgen beginnen de wandelaars aan de dag van wiegen, zoals de tweede dag traditioneel wordt genoemd.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 ANWB-verkeersinformatie. De A2 Den Bosch richting Utrecht is nog steeds dicht... Te, uh, Utrecht richting Den Bosch, excuus, uh, dicht tussen Knopendel en Afritkerk-Driel. Volgens Rijkswaterstaat gaat om 9 uur één rijstrook weer open. Er staat voorlopig uh, voor de omrijders op de A15 Nijmegen richting Rotterdam... 15 kilometer file, wel tussen Knopendel en Gorkum. En op de A27 Gorkum richting Breda... tussen Knoopendel en de brug bij Gorkum 2 kilometer.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 Met Margreet Rentjes. Een heel goede avond. Jos de Blok werd door het online weekblad Intermediair... verkozen tot beste werkgever van Nederland. En hij is directeur van thuiszorgorganisatie Buurtzorg Nederland. En zijn bedrijf heeft een manier bedacht... om de doorgeschoten bureaucratie in de thuiszorg aan te pakken. Hij zit hier om daarover te vertellen. Goedenavond. Goedenavond. Maar we beginnen altijd met het nieuws van vandaag. Wat viel u op in het nieuws? Nou, een van de dingen die ik vandaag in de auto hoorde... ik zit nogal veel in de auto... Uh, was dat bericht van die, uh, de gele truidrager... over dat hij uh, boos weggelopen zou zijn gisteren bij de persconferentie. Ja, vroem. Uh, ja, en dat uh, iemand dat geroepen had, een Nederlander... en dat het vervolgens bijna wereldnieuws wordt... terwijl het eigenlijk niet waar is. Dat bleek later? Dat bleek later. Dus dat, dat je zo makkelijk zeg maar, een beeld kan creëren... En dan heeft iedereen een beeld bij zo'n wielrender die dan boos wegloopt. Wat eigenlijk achteraf helemaal niet waard blijkt te zijn. En dat, dat hele idee van het framen en iets groot maken... wat eigenlijk maar heel klein is... dat is eigenlijk um, ja, wat er volgens mij heel veel gebeurt. Want wat vindt u daarvan, dat dat kan? Nou ja, ik, ik vind uh, uh, ja, dat dat gebruikelijk is geworden, vind ik wel kwalijk. Ja. Dat, uh, dus ik geef soms een heel verkeerd beeld van wat er echt aan de hand is. Maakt u dat ook wel eens mee? Um, over, over mezelf? Ja, bijvoorbeeld. Ja, nou ja, laatst, ik las laatst een column van iemand. En die, uh, die had het over mij. Uh, en dan heb je daar die Jos de Blok met zijn zwarte t-shirt. <laughs> Inderdaad, <laughs> ja. het klopt wel, ja. <laughs> ja, nou ja, ik denk, uh, wat heeft dat zwarte t-shirt daarmee te maken? En uh, ik, ik zei van, meestal is het nog netjes gestreken ook. Ja. Dus, uh, maar ja, nee, ik denk dat dat regelmatig gebeurde. En toen ik, uh, voordat ik de verplegingen ging, heb ik uh, een paar jaar uh, economie gestudeerd. En toen vond ik uh, dat, met name commerciële economie, dat dat daar al heel erg in zat. Dus iets doen lijken alsof het uh, meer is dan het is. Weet? Ja, ja, dat dat ja. proberen wij uh, zeg maar, met, met, met marketingachtige ja. strategieën uh, overal te doen. Maar ervaart u dat zwarte t-shirt als laatdunkend over u? Ach, nou nee, eerlijk gezegd doet het me niks. Maar uh, ik, ik denk wel dat hij er iets mee wil zeggen. Ja, u ja. wordt gefreemd als zijnde een... Um, ja, iemand die zich op een bepaalde manier voor wil doen of zo. Namelijk, denk ik hoe dan? Met, wat is dat dan? Een zwart De gewone kies... jongen. De gewone jongen. Ja. Nou ben ik ook een gewone jongen, dus dat vind ik ook niet maar zo Maar wel succesvol. Uh, en wat in ja. uw persoonlijk leven was nog nieuws deze week? Um, nou, wat me heel erg uh, raakte van de week... was een, uh, dat ik een paar brieven kreeg van uh, uh, mijn partners van, van overleden mensen. En toevallig twee brieven tegelijkertijd. Waarbij het inhoud uh, hetzelfde was. En, en ze beiden spraken van uh, dat ze heel erg blij waren geweest... met uh, ja, de zorg, en met name de liefdevolle zorg. En ze gebruikten allebei hetzelfde woord. Dat vond ik wel bijzonder... Dat, dat eigenlijk waar, waarvan je vindt dat dat ook vanzelfsprekend zou moeten zijn... dat dat door die twee mensen uh, op dezelfde manier ervaren Ja, Was. dat lijkt me heerlijk. In handschrift, dus uh, waarschijnlijk mensen van in de tachtig... die uh, zeg maar in mooi handschrift een persoonlijke brief schrijven. Echt al gedaan. Gebeurt dat vaker, dat u brieven krijgt? Ja, regelmatig. Oh ja? En dat is inderdaad altijd een beetje deze teneur? Het gaat heel vaak uh, om, om ja, van mensen om te laten merken... dat ze uh, het heel bijzonder vinden. Uh, ik had laatst een, een brief bijvoorbeeld van een mevrouw van 33. Die is inmiddels overleden. En die wilde laten weten dat uh, uh, zeg maar de, de laatste weken van haar leven... dat ze die heel bijzonder had gevonden... omdat ze niet uh, had kunnen vermoeden dat ze zo'n vriendschappelijke relatie had kunnen krijgen... met die verpleegkundigen die die laatste weken over de vloer kwamen. En die voor, voor haar alles gedaan hadden wat zij nog wilde. Waardoor ja, ze eigenlijk uh, dingen gedaan had... die ze niet meer voor mogelijk had gehouden. Ja, en zoals? Stond dat er ook in? Ja, ze hadden uh, haar uh, overal op de brancard mee naartoe gesleept. Plekjes die ze nog wilde zien. Um, en, nou goed, en ze wilde dus mij laten weten van uh, nou ja, deze manier van dingen doen, uh, gaat er vooral mee door... en weet dat dat voor ons mensen heel belangrijk ja. is. Nou, U bent uh, gelauwerd daar, uh, daarvoor, ik zei dat al. Um, u bent een vernieuwer, zo wordt u in elk geval gezien. In uh, Intermediair noemde u dus de beste werkgever. En dat is niet alles, het VPRO-programma Slag om Nederland... benoemde u persoonlijk tot beste bestuurder... Je bent lekker bezig, toch? <laughs> ja, nou ja, goed. Ik, ik, volgens mij ben, ben ik bezig met de dingen die, uh, die ik belangrijk vind. Ja, Want laten we dat eens even um, helder krijgen. Ja. Uh, u heeft een organisatie waar 7000 mensen werken bij dat Buurtzorg Nederland. Ja. En er is één manager en dat bent u. Ja, en nog een slechte ook, zeg ik dan altijd. Een slechte, nou, hoezo? <laughs> nou, ik ben heel slecht in uh, dingen regelen. Dan kun je beter bij mijn vrouw zijn, wat overigens wel mijn collega is. Oké, okay, die werkt er ook. Ja, ja, ja, ja. Wij, wij Maar hoe is dat gestart. mogelijk? Want hè, dat is natuurlijk ook de kritiek op, op, de, op de zorg, ja. eh, op de thuiszorg ook. Dat er zo ontzettend veel bureaucratie is, dat er ontzettend ja. veel managers zijn, en u doet dat niet. Nee, nee, Want... nee dat is ook helemaal niet nodig. Kijk, ik, toen ik zelf, ik ben zelf uh, tien jaar wijkverpleegkundige geweest. En toen was deze manier van werken eigenlijk redelijk normaal. Dus het was in de jaren 80 en begin jaren 90. Uh, daarna hebben we het ongelooflijk ingewikkeld gemaakt. Dus we zijn zorg gaan, gaan benoemen in producten. Dus dat is allemaal uh, taken en producten geworden... die je dan vervolgens moet inkopen. Uh, uh, en vervolgens moet verkopen. Uh, dus dat, is, dat heeft niks meer met zorg te maken wat mij betreft. Dus, uh, en als je dat weer terugbrengt tot wat het is... en dat gaat gewoon om iemand met reuma... Uh, en je komt over de vloer en je gaat kijken van... nou, waar is iemand mee geholpen? En hoe kan ik op zo'n manier helpen... dat uh, deze meneer of mevrouw zichzelf weer uh, uh, kan helpen? Mm -hmm. uh, en als je daarmee klaar bent, dan ga je weer verder. Dus het, het, het terugbrengen naar die uh, relatie... Dus, dus, tussen de zorgvrager en de zorgverlener... Mm -hmm. en alle ingewikkeldheid eromheen. Want wat is er nu zo ingewikkeld dan? Wat moet er nu door een traditionele zorginstelling gebeuren... of een thuiszorginstelling, en wat bij jullie niet hoeft? Nou, wij hebben eigenlijk al die producten geschrapt. Dus en wat, zeggen, wat voor product noemen we eens één? Een? Nou, dan heb je uh, ja, bijvoorbeeld als je het, uh, iemand kan zichzelf niet meer verzorgen... Mm -hmm. dan kun je een indicatie krijgen voor persoonlijke verzorging. En dan is persoonlijke verzorging... hebben ze nog uitgesplitst in persoonlijke verzorging speciaal... en persoonlijke verzorging extra. Ja. Nou, als, als u wat begrijpt... Wat was het verschil? <laughs> Nou, als, uh, speciaal dan gaat het om hele specifieke handelingen... die je dan nog bij moet doen. Uh, en extra, dat is als je bijvoorbeeld... Uh, op, op ongeblende tijden zorg nodig hebt. Ja. Maar zo heb je tien producten. En dan moet je dus als verzorgend of verpleegkundige... moet je eigenlijk stilstaan... bij welk product je nou aan het leveren bent. Dat is, ja, wat mij betreft, te zot voor woorden. Mm -hmm. Dus je moet... Eigenlijk veel meer je ja, afvragen van wat is hier nou aan de hand? Hoe kan ik deze eh, burger, deze persoon verder helpen? En hoe kan ik dat op zo'n manier doen dat ik zelf uiteindelijk weer overbodig word? Dat is eigenlijk... En natuurlijk geldt dat niet voor iedereen. Nee. Want er zijn ook mensen die gewoon langdurig zorg nodig blijven houden. Maar je kan altijd kijken naar eh, wat is iemand weer zelf te leren? Ja. Want dat is in, in essentie het verschil dat uh, bij jullie in handen is van één persoon. Namelijk gewoon de thuiszorgmedewerker, uh, uh, de ja. verpleegkunde die over de vloer komt. En die kijkt, ja. oh wacht eens even, dan moeten we... Die komt gewoon voor het eerste bezoek, die kijkt wat er aan de hand is. Die komt de zorg leveren en die bespreekt met haar collega's hoe ze uh, zorgen dat er zo weinig mogelijk mensen over de vloer komen. En al dat werk eromheen organiseren ze ook zelf. Want dat is de grap natuurlijk. U zegt, ik ben uh, eigenlijk een slechte manager. Ja. Dus de mensen de mensen uh, op de vloer, ja. die 7000 medewerkers... die moeten het zelf rooien. Ja, ja maar die kunnen het ook veel beter. Dus die, die niet zelf rooien, die zijn gewend om dingen te organiseren. Mm -hmm. En die hebben uh, uh, met elkaar, als je het niet ingewikkeld maakt... Uh, kunnen ze, uh, hebben ze het overzicht over wat er belangrijk is... Voor de mensen waar ja. ze over het vloer komen. Maar goed, dat moeten de over 7000 mensen overzicht. dat heb je natuurlijk niet. Dus hoe zit dat dan in elkaar? Eh, nou, daar moet je gewoon op vertrouwen. Het ja. overzicht moet maar je Maar op zijn het zijn groepjes of zo. Het over... zijn allemaal kleine groepjes van maximaal 10 mensen. Ja. Die zijn uh, uh, gericht op een buurt. Vandaar ook buurtzorg. Dus zeg, nou, als je nou de schaal van vijf tot tussen 5 en 10.000 inwoners hebt. Dan, dan ken je de mensen ook, dan ken je ook de netwerken daar. En dan kun je ook samen met eventueel, als je, je vrijwilligers in kan zetten... of je kan andere mensen daarbij... Je bij. bestiert het met elkaar. En Ja, je, je, je, je bent uh, onderdeel van die wijk. Ja. En maar als er nou conflicten zijn, of er moet een collega worden aangenomen... want iemand gaat weg of is Ja, die collega's aannemen, dat is, dat is veel beter om dat de mensen zelf te laten doen. Dat gebeurt ook, ook. Zij doen zelf zij de doen sollicitatiegesprekken? Zij doen zelf sollicitatiesprekken. Ze, ze regelen zelf wie erbij komt wanneer ze iemand uh, erbij nodig hebben en wat die moet kunnen. Dus zij kunnen zelf veel beter beoordelen: van wat vult het team aan, uh, wat er mogelijk nog niet is. Of waar je zegt van nou, het zou goed zijn als we iemand hebben die specifiek kennis heeft van uh, bijvoorbeeld uh, uh, dementie. Om van nou, dan uh, halen we die erbij. Ja, nou vergt dat natuurlijk wel een bepaald type uh, werknemer, denk ik dan. Iemand die, he, die met elkaar heel goed kan samenwerken, uh, zelfstandig wil werken, kan werken. Ja. U krijgt waarschijnlijk wel uh, de top of de bil, of niet? Als medewerkers dan? Of die heeft u nou van nodig? Uh, nou, ik, ik denk dat we inderdaad uh, de beste uh, mensen hebben die bij ons werken. Maar ik, ik denk niet dat het voor uh, dit om een specifieke groep gaat. Ik denk dat voor iedereen geldt: dat mensen uh, zelf willen kunnen bepalen van hoe ze hun werk inrichten. Ja, want het lijkt wel een soort uh, samenlevingsgroep, of niet? Een ja. soort. Bijna ook... een soort communistisch model, of niet? <laughs> nou, ik doe niet aan politiek. Maar het is, uh, het is een, een vorm... je zou het kunnen vergelijken met de clans in Schotland. Het gaat om dat je uh, met elkaar iets wilt bereiken... Uh, en daar ook uh, ja, zeg maar, wat over hebt voor elkaar. Dus als je, als je het goed hebt met elkaar, je hebt het gezellig... Uh, en je staat voor dezelfde delen, dingen, dezelfde doelen... Uh, dan komen daar goede dingen uit. Dit is Max. Tot half negen. Twee dingen. Met Margreet Rentjes. Ja, en we hebben onze serie successen van 2013 deze week. Vanavond praat ik met Jos de Blok, directeur van Buurtzorg Nederland. Een organisatie, u hoorde dat, waar drie of 7000 medewerkers zijn en één manager. Um, maar er is natuurlijk ook nog Den Haag. En u heeft te maken met allerlei plannen. Van Den Haag, de kabinetsplannen. Ja. Um, bijvoorbeeld nu is er het plan om de verzorgende en de verplegende uh, taken uit elkaar te trekken. Ja. Dat is het plan. Um, erg onverstandig. Erg onverstandig, ja. <laughs> vindt u. Twee maanden geleden waren er uh, protesten tegen en die klonken zo. De demonstranten kwamen uit het hele land. Vakbond Cabo FNV heeft berekend dat door de bezuinigingsplannen 50.000 banen op de tocht staan... en 170.000 mensen hun thuiszorg kwijtraken. En dat pikken we dus niet! dat uh, zijn voorzitter heert van, uh, van de FNV. U was er ook. Ik was er ook. U heeft gezongen. Heeft ja, we, hebben, we hadden een lied gemaakt uh, met de titel Doe het niet. Hoe klonk dat? Uh, nou, dat was op de muziek van Let It Be. Doe het niet. Ja. En dat is. <laughs> nou, dat, dat wil je niet horen. <laughs> nee, dat, ik uh, denk dat dat de anderen veel beter kunnen. Maar ik heb wel uh, en dat vond ik wel een hele eer met de oude gitarist van Herman Brood op mogen treden. Oh ja, die stond die daar ook. Die speelde de muziek. Ja. Dus maar is nou is het zo dat deze plannen er liggen. Ja. Uh, u zegt, ik vind ze slecht. En daar waren heel veel mensen daar op de been om dat ook te laten zien. Ja. Um, maar toch heeft u daarmee te maken. Of kunt u zeggen, nee hoor, ik, uh, ja, leuk allemaal, prima dat jullie ja. dat doen, maar wij doen het lekker anders. Nou, we hebben uh, het initiatief genomen met een aantal andere mensen om uh, te kijken of we een alternatief voor deze plannen kunnen bedenken. En daar zijn we nu een heel eind mee op weg. En, ik ben ook in overleg met uh, de staatssecretaris... om te kijken hoe we daar nog uh, samen wat in kunnen. Oh, Vertel eens even, wat zijn de plannen dan nu? Nou, Onze plan is in ieder geval om die verpleeg- en verzorging bij elkaar te houden. Uh, en veel meer te kijken van... Uh, als we nou kijken naar de problemen in de toekomst... Wat vraagt dat dan van ons van hoe wij met die vragen omgaan? Mm -hmm. van, van de, het aantal ouderen neemt toe. Het aantal mensen met handicaps en beperkingen neemt toe. En, we en het aantal mensen wat in de zorg uh, kan gaan werken... neemt de komende tien jaar af. Ja. Dus we zullen heel zorgvuldig moeten zijn. Uh, nou, wat wij dus voorstellen is... Zeg van, uh, hou uh, zeg maar die, die verpleging en verzorging bij elkaar. Uh, hou het desnoods nog een tijd in de AWBZ. En ga pas als je duidelijk hebt van waar, hoe je dat wil regelen... Ga dan pas kijken of het of naar de gemeente is of naar de verzekeraar moet. En is het zo dat het initiatief dan om in gesprek te gaan met Van Rijnen, staatssecretaris, van u komt of van ja. hem? Nou, eigenlijk beide wel. Ja, ja. hij, hij, is, hij is ook wel erg belangstellend. Jij ja, is belangstellend? Ja. ja, want hij ziet wel in dat. Uh, Jij ja, gaat helemaal glimmen als, ik, als u dat zegt. Nou, nee, het is, het is maar, uh, ik, denk wel, ik vind het wel leuk om. om uh, uh, uh, zeg maar datgene wat we tot nu toe bereikt hebben. Uh, dat dat in ieder geval uh, de belangstelling krijgt. Ja, want dan denk je, ze zijn eigenlijk doordrongen van het feit dat het moet zoals ik het doe nu. Ik, ik denk dat uh, ja, zeg maar de politieke keuzes en de inhoudelijke keuzes en, en uh, de motieven daaronder, dat, dat daar een grote kloof uh, tussen zit. Dus want... dat, dat min of nou, dat nu door gedwongen door de bezuinigingen, dus door het regeerakkoord, de dingen gedaan worden uh, en voor keuzes gemaakt worden die eigenlijk voor de toekomst van, uh, van de zorg in Nederland helemaal niet zo verstandig zijn. En ik denk dat heel veel mensen dat ook weten. Mm -hmm. En u zegt, maar wij kunnen een plan voorzien waardoor er toch bezuinigd kan worden wellicht. En, ja. en we toch het op een goede manier doen. Ja, want door de manier waarop het tot nu toe gebeurde... met al die producten waar ik net vertelde... Mm -hmm. zijn er steeds meer uren geleverd die eigenlijk overbodig zijn. Dus als je redeneert vanuit producten en je wordt er ook voor betaald... Dan ga je er steeds meer van. Ja, en dan dat... blijf je daar drie kwartier in dat doen. Terwijl het ook even snel door die ene uh, verpleegkundige kan die daar toch was. Ja, maar als je, als je veel meer ingesteld bent op iemand het weer zelf te leren... dan wordt ook de duur dat mensen in zorg zijn, wordt korter. Ja, ja. Ja. En, en wat wij, we hebben ook, ook een aantal onderzoeken naar laten doen... er staat al uren zorg wat mensen nodig hebben neemt af. En de tevredenheid neemt toe. En hoe doet u dat dan? Mensen zo werk krijgen dat ze weer zelf hun verantwoordelijkheid nemen? Nou, dat heeft uh, ook te maken met, met, met vakmanschap. Uh, op het moment dat je iemand goed kent... en dat weet iedereen die mensen over de vloer heeft gehad... Uh, en je sluit aan bij wat iemand kan en je helpt hem stapjes vooruit, eh, waardoor je weer zelf vertrouwen opbouwt... dan kunnen mensen vaak weer zelf weer veel meer dan ze ooit verwacht hadden. Ja, want dat is dan het doel. En ja. dat is waarop je je hulp inzet. Daar is waar je naartoe streeft. Ja. Nou, het, U vertelde dat zelf um, u ooit begonnen bent u begonnen als zelf, als, uh, ja. f, hè, als uh, thuiszorgmedewerker. Um, en in 2007, zes jaar geleden, ja. bent u uh, onder andere samen met Edith uh, Molenkamp buurtzorg begonnen. Ja. Um, en zij vertelt over die begintijd het volgende. Ja, dat was uh, echt pionieren. Er was gewoon helemaal niks. Alleen wij waren er met een klein clubje. En we waren ja, allemaal echt enthousiast. Nou, behalve dat hij uh, de directeur was... en uh, het bedrijf aanstuurde, hielp hij ook mee. Hij is nergens te beroerd voor. Hij wil van alles doen. En hij wil ook graag op de hoogte blijven van wat er speelt. Dus hij is regelmatig in teams te vinden, her en der in het land... Uh, waarbij hij zelf werkelijk op pad gaat om zorg te verlenen. Is het zo dat u uh, uiteindelijk besloot om dit te gaan doen... na een hele periode in uw hoofd... en u geprobeerd heeft het ook van binnenuit te veranderen? Ja, ja het, is, het is een heel geleidelijk proces. Ik, ik ben redelijk optimistisch van aard en Ik had voor die tijd uh, zeg maar het idee van dat het binnen de organisaties waar ik werkte... mogelijk zou kunnen veranderen. Maar dat, ja, dat werd eigenlijk steeds ingewikkelder. Ja, want hoe merkte je dat dan, dat dat niet lukte? Nou ja, er kwamen uh, kwam steeds meer collega's bij. Uh, ook de, ik was inmiddels directeur geworden. En we waren toen met 15 of 16 directeuren. <laughs> en uh, nou ja, die eigenlijk uh, vonden dat het een heel andere kant op moest... dan wat ik vond. Dus ik had regelmatig uh, conflicten. Want die vonden <laughs> dat er nog meer regels moesten komen of zo? Nou nee, die, die reden, en ik denk dat dat ook niet, niet uh, onlogisch is, die redeneren vooral vanuit zichzelf. Dus, dus het is, als je een bepaalde positie zit, dan probeer je uh, invulling te geven aan die positie. Dus als, als je managers hebt, dan gaan die managers gaan, het het, hun eigen plek. Ja, hun uh, legitimeren. Eigen taken creëren ja. als het ware. Dus uh, en ja, als je, als je merkt als je ze niet meer hebt, dan merk je ook niet dat je ze mist. Maar als je zelf in zo'n positie zit... dan denk je dat de dingen afhankelijk zijn van jou. Ja. Maar goed, u zag het licht. En u ging <laughs> zag het licht. Ja. U ging pionieren. Wat betekende ja. dat? Nou, uh, dat betekent gewoon ontslag nemen. Uh, en zien dat uh, met de plannen die we hadden... dat er mensen enthousiast over werden. Uh, van werden en, en dat mensen uh, ontslag namen om dat te gaan doen. Ja. En, en dat is eigenlijk vanaf 2007. Uh, ja, Edith die je net hoorde, was de eerste. En ik vind het geweldig dat ze nog steeds uh, zo enthousiast is. Uh, maar dat was twee, eind 2006. Want uiteindelijk is het zo dat de crux van jullie verhaal is dus ook... de mensen op de werkvloer die weten hoe het moet... die weten heel goed wat er ja. nodig is aan een collega. Laat die eigenlijk de macht? Ja, laat die het regelen. Ja. Uh, en ja, ik vind het geweldig om te zien dat we nu met die 7000 mensen... Uh, merk je gewoon dat er nauwelijks uh, problemen zijn. Maar ik kan me niet voorstellen dat het altijd païs en vrees is. Nee, maar dat is in het gewone leven ook niet. Want waar lopen jullie dan wel tegenaan? aan? Waarvan je denkt, ja, dat is dan toch vervelend. Nou, ik, ik vind het eigenlijk niet zo gauw iets vervelend. Ik denk, heel veel dingen horen erbij. Uh, je weet dat er soms conflicten kunnen zijn. Uh, je weet dat er ook uh, uh, lastige dingen zijn in de, in de buitenwereld. Met, met de, bijvoorbeeld de zorgkantoren, wat we moeten regelen. Maar ik vind, ik vind dat we dat, uh, we hebben een hele, ja zeg maar, op, oplossingsgerichte manier van kijken. Dus mm -hmm. we zeggen van ja, alles wat we tegenkomen, lossen we wel op. Ja, want als dat nu allemaal uiteindelijk um, wordt um, ingevoerd zoals u wil, hè? Ja. is het dan zo, of als dat niet doorgaat zoals het er nu ligt, dat ja. plan, is het dan zo dat u, inderdaad, want dat vroeg ik net, kunnen jullie dan gewoon je eigen plan trekken? Of ja. moeten jullie dan uh, toch luisteren naar wat er in Den Haag gebeurt? Nee. Nee, dat vooral niet. Nee? Nou nee, ik denk dat um, de, de, de, wat, wat gewoon het heel sterk maakt, uh, wat we doen is dat uh, je probeert steeds de vragen en de problemen van mensen als uitgangspunt te nemen. Mm -hmm. En steeds heel bazaal te kijken naar wat kan ik hier aan doen ja. en hoe kan ik het zo goed mogelijk doen. Nee, maar goed, als nu het kabinet toch besluit, hè, u zit ja. weliswaar bij Van Rijn aan tafel, maar als er toch wordt besloten die verzorgende um, en die verpleegende taken uit elkaar te trekken, ja. het plan dat er oorspronkelijk ligt, ja. um, hoe kunnen jullie het dan voor elkaar krijgen? Dat dat toch bij jullie in één handen blijft? Dan maken wij gewoon afspraken met en de verzekeraar en de gemeente. En dan zorgen wij gewoon dat het door dezelfde mensen geleverd wordt. Ja, ja maar dat is veel werk om dat te regelen. Dat is veel meer werk, dat klopt. Ja. Dus de, de, de bureaucratie zal ook enorm toenemen. Ja, dus vandaar dat u heel erg hoopt dat Van Rijn naar u luistert. Ja. ja. ja. Um, is het zo dat u binnen de thuiszorgorganisaties... ook een beetje als een luizend pels wordt gezien? Uh, nou ja, wat ik merk is nu dat veel organisaties uh, ideeën overnemen. Dus oh, ja, luister in de pels. Ik denk wel dat ze uh, af en toe wel last van me haat hebben, ja. Maar dit vind ik ook niet zo erg. En wat ik denk, merk je daar dan van? We zijn er, we zijn er voor... voor uh, nou, dat, dat mensen niet altijd even vriendelijk zijn. Uh, wat dan? Nou, zelfs uh, wordt er een, een, een, een, door een organisatie kort geding tegen ons aangespannen. Omdat er uh, medewerkers... Uh, van die organisatie zijn overgestapt naar de onze. Ja, ja. Dus dat is wel, ja, dat is de eerste keer trouwens dat het gebeurt. Mm -hmm. Maar er uh, zijn wel reacties geweest. Maar over het algemeen kan ik het wel goed vinden met mijn collega's. En is het zo dat u denkt: dit wat ik nu doe bij de thuiszorg, dat wil ik eigenlijk ook wel op, op andere gebieden in onze maatschappij uh, doorvoeren? Ja. ja? Graag. <laughs> nou, We zijn begonnen met uh, onder andere Buurtzorg Jong. Buurtdiensten hebben we. Buurtdiensten is huishoudelijke zorg. Buurtzorg Jong is jeugdzorg. Ja, dat ja want nu die ook natuurlijk vijf... ook nu bij de gemeente komt. Hè? Ja, maar dan doen we nu experimenten in vijf gemeenten. Dat gaat hartstikke goed. En wat is daar dan de crux? Nou, ook dat, dat je uh, de gezinnen waar problemen zijn... dat je daar dichtbij blijft. En dat je mensen meeneemt in het oplossen van die problemen. Dus... Wat er vaak gebeurt is dat, dat je, zeker als je met verschillende hulpverleners te maken hebt, dat uh, ja, eigenlijk niemand zich echt verantwoordelijk voelt voor het oplossen van het vraagstuk, van het mm -hmm. probleem. En we zeggen, het gaat vaak om hele praktische dingen. Mensen leren omgaan met de opvoedingsproblemen van hun kinderen, zien dat ze gewoon naar school gaan, zien dat er een vast patroon in komt. Één regisseur eigenlijk op een gezin? Ja, er moet gewoon altijd één aanspreekpunt zijn. En, en het is eigenlijk zo logisch als het maar zijn kan. Maar we hebben het heel ingewikkeld gemaakt. Ja. Nou, Dat kun je voor, ook voor psychiatrische patiënten doen. Dus we zijn met buurtzorg T begonnen. Dat doen we de T van uh, therapie. Ja. En uh, nou goed, ook daar doen we eigenlijk hetzelfde. kleine groepjes mensen in de wijk... die gewoon met, met uh, mensen die dat nodig hebben aan de slag gaan... en zien dat uh, de boel stabiel wordt en zich weer terugtrekken. Ja, de poten in de klei en zij moeten het uh, Precies. En uiteindelijk... die hebben helemaal geen uh, leidinggever of managers nodig. Die, die staan er elkaar... te ver vandaan in uw ogen. Nou, dat hoeft niet per se, maar als je het niet nodig hebt, ja, Waar zou je, je zou doen? het geld ja. Ja. En nog andere terreinen waar het kan? Nou ja, we zijn bezig met het ondersteunen van een aantal uh, opleidingen. Zoals? Uh, bijvoorbeeld een, een, een, een school, een, een, een ROC, die ook met zelfsturende teams van leraren uh, uh, wil gaan werken. Dus die, uh, die geven ook wat, wat adviezen. Ik heb ben zelfs uitgenodigd door de directeur van de Rabobank, Daar heb ik een. Uh, ja. Een lezing gegeven. Nou, er zijn heel veel sectoren. U heeft expansiedrift. Nou, ik, nee, ik, ik ga alleen maar in op, op vragen die ze mij stellen. Ja. ik heb zelf niet zo. N... Ja, want is er inderdaad een soort droom? Is er een waarvan u denkt, ja, dan is mijn revolutie geslaagd? Even zo. <lacht> nou, het mooiste zou ik vinden als we, eh, zeg maar, vanuit de, de, de wat rijkere landen iets op gang brengen in landen waar het wat moeilijker is. Dus ja. ook naar het buitenland heeft u uh, plannen? We zijn, we zijn in Zweden begonnen en we zijn ook in Amerika vorige week begonnen. Uh, en uh, ik zou het wel mooi vinden als er onder verpleegkundigen... in al die landen, want die denken allemaal hetzelfde over hun vak. Als je allerlei verbindingen kan leggen, bijvoorbeeld tussen Nederland... en we doen een aantal projecten in Afrika bijvoorbeeld... dat je daar iets op gang brengt wat ook tot iets structureels leidt. Dus ik, ik ben wel opgevoed met het idee ook van dat dat belangrijke dingen zijn. Misschien is belandt u ooit nog wel in het uh, geschiedenisboekje? Nou, dat zien we dan wel. Ja. Het is bijna vakantie, hè? Wat, uh, waar gaat u naartoe? Nou, ik voorlopig uh, nergens nog, want wij uh, hebben de komende tijd... een erg drukke tijd, omdat uh, we met uh, alle aanbestedingen... van de zorgkantoren zitten. Dat moet voor uh, 1 augustus. Dus ergens in uh, oktober. En we dachten misschien dat we naar uh, Bali zouden gaan. Ah. Heerlijk. Hoe is de zorg ja. daar geregeld? Nou, ik ben er bij een uh, psychiatrische uh, instelling geweest. En dat leek meer op een gevangenis dan op een oh, zorg. Ja? En, ja. Dus uh, de, sommige onderdelen, de, de, hoe families met elkaar omgaan, dat is geweldig. Ja. Dus, dus heel veel Beetje die betrokkenheid. Uh, maar hoe de zorg, het niveau van de zorg is niet helemaal fantastisch. Nou, wie weet kunt u daar een tijdje blijven. Nou, zou niet gek zijn. Heel veel uh, dank voor uw komst. Graag gedaan. Jos Bedankt. de Blok, door intermediairs verkozen tot beste werkgever van Nederland. Uh, de directeur van de thuiszorgorganisatie Buurzorg Nederland is hij. Dit was hem, Twee Dingen van Max. Uh, meer informatie en uh, uitzendingen terugluisteren kan op onze site tweedingen.nl. En morgen zit hier mijn collega Alice de Bruin. In onze serie Successen uh, ontvangt ze dan politicoloog en publicisten Monique Samuel... De coming lady, wordt er gezegd, onder de Midden-Oosten deskundigen. En ze is trouwens ook winnaarist dit jaar... van de Dick Scherpenzeel Aanmoedigingsprijs. Tot morgen, nu eerst BNN Today, Willemijn Veenhoven. Um, wat staat er op jouw draaiboekje? Nou, onder andere uh, Arjan Erkel... Uiteraard vanwege de ontvoerde Nederlanders in Jemen. Uh, we willen vooral uh, van hem weten hoe zijn die mensen zijn nu een maand ontvoerd. Hoe is die eerste maand? En dat is een uh, bijzonder heftig en indringend verhaal. En natuurlijk viel in het wiel. Dat zometeen in BNN Today. Dit is Radio 1. Half negen. Hier is Marielle Hageman met het NMS Journaal. Er is nog geen duidelijkheid over het lot van de zeven schilderijen... die zijn gestolen uit de kunsthal in Rotterdam. Het OM heeft van de Roemenen gehoord dat het onderzoek nog niet is afgerond... ondanks eerder berichten dat de schilderijen zijn verbrand. In Roemenië wordt onderzoek gedaan naar die is gevonden... in het huis van de moeder van de hoofdverdachte van de roof. De TU Delft ziet af van een plan waarbij studenten... ook na het tweede jaar weggestuurd kunnen worden. Dit zogeheten bindend studieadvies is er nu alleen na het eerste jaar... Organisaties van Delse studenten waren fel tegen het plan. Ze waren bang dat studenten geen nevenactiviteiten meer willen doen. In Dierenpark Emmen is een olifant gisteren voor het oog van het publiek bevallen. Het nog naamloze mannetje is de 25ste olifant die in het dierenpark is geboren. De moeder en drie van haar kinderen horen tot een groep ruziemakers binnen de olifantenkudde. Daarom was al besloten de groep te laten verhuizen naar een dierentuin in Osnabrück. En door deze geboorte krijgt de Duitse dierentuin binnenkort niet vier, maar vijf Nederlandse dikhuiden. De eerste dag van de Vierdaagse van Nijmegen heeft ruim 900 uitvallers opgeleverd. En dat is veel meer dan vorig jaar, toen zo'n 300 deelnemers de tweede dag niet haalden. Vandaag kwamen bijna 42.500 mensen aan de start van het wandelevenement En morgen beginnen de wandelaars aan de dag van Wiegen, zoals de tweede dag traditioneel wordt genoemd. En dat is nieuws op dit moment. Dit is Radio 1, BNN Today, Willemijn Veenhoven. Het is dinsdag 16 juli 2 over half 9. Goedenavond. Arjan Herkel die schuift na 9 aan. Natuurlijk gaan we met hem praten over de ontvoerde Nederlanders in Jemen. En als iemand kan weten wat die mensen doormaken, is hij het natuurlijk wel. Hij werd in 2002 zelf meer dan 600 dagen vastgehouden... In Dagestan en in 2003 dus. En veel makers opgelet: na negen dan hoor je wie je in je kast moet hebben om een kastkraker te maken. Dat is wetenschappelijk onderzocht. Filemon Wesselink en Bart Meijer, de twee boezemvrienden... die volgen nog steeds voor ons de Tour de France. Alhoewel, ik begrepen heb dat er in dat boesemvrienden gedoe... Echt waar? Kleine scheurtjes komen. Ja, het is ja, ook niet ze niks. Ze het gewoon toch aan onderweg he, met z'n tweeën. Ja, ja, ja, ja, dat breekt je toch een beetje op. Ja, natuurlijk. Fiedemon die spreekt vandaag onder andere met de Argosrenner Tom Dumoulin, En die heeft de perfecte oplossing voor renners om aan te tonen... dat je de Tour zonder doping kunt winnen. 24 uur per dag, ja. controleurs en filmcruises. Dan heb je wel een keer de verhalen niet meer. Hij nou, wil ook een keer neuken natuurlijk. Ja, dan mogen ze daar ook bij zijn. Ja. Dus dan ja, wil je naar de Tours gewoon winnen of niet? Ja, goed punt. Ah, tommetje. En bewegingswetenschapper Leon Burger die legt Bart uit dat de coolste renners het meest zweten. Goed getraind iemand die zweet bijvoorbeeld veel meer. Maar uh, hoe meer je zweet, hoe koeler je eigenlijk blijft. Juist. Zometeen na de plaat viel in het wiel mee Twitteren kan met hashtag BNN Today. Luc. Ja, zometeen Today's Topics na 9 uur. Nieuws over de Tour ook, de Nijmeegse, Vierdaagse en het experiment van overschie. Wij kunnen de conclusie trekken dat we deze maand heel goed hebben kunnen werken zonder kantoor. Ja, mijn aankondiging was iets spectaculairder dan het quoteje uiteindelijk. Maar <lacht> dat wordt me wat zometeen na 9 uur Today's topic. ik. <lacht> Jullie wachten? Robert Meijer, goedenavond. Goedenavond. psv AS Roma hebben een akkoord bereikt over de transfer van Kevin Strootman. Roma betaalt psv naar verluidt een bedrag van ongeveer 20 miljoen euro. Strootman is op dit moment in Rome voor de medische keuring... en om persoonlijk rond te komen met de Serie A-club. Strootman speelde sinds medio 2011 in het shirt van PSV... en veroverde met de club in 2012 de KNVB-beker en de Johan Cruijffschaal. En dan natuurlijk de Tour, Laurens ten is de voornaamste slachtoffer in de toeretappe van vandaag... in de laatste klim voor de finish in Gap. Kon hij het tempo van de klassementsrenners niet volgen... en finishte een minuut na hen. De Colombiaan Quintana wipte daardoor in het algemeen klassement... over ten Dam heen. Tendam staat nu zesde en daar is balen. Nou ja, kijk, uh, je rijdt nog met de eerste tien mee... maar uh, niet met de eerste vijf. En dat is net even jammer. Uh, je verliest 1 minuut 3, er staat nu zes in het klassement. Nou, wat zegt jou dat? Ja, wat ik zeg, dat is het meeste tijdsverlies wat ik heb uh, van de hele honden een beetje op die mannen. Dus dat is wel zuur. Ja, de etappe werd gewonnen trouwens door de Portugese Costa. Hij was in de laatste beklimming weggesprongen uit de kopgroep. En verder uh, beleefde Contador. En Froome benauwde momenten in de afdaling naar Gap. Contador nam te veel risico en ging onderuit. Bakkenmollema. Contador die, die ging onderuit in een bochtje. Er uh, ja, was, was, zaten niet heel veel lastige bochten eigenlijk in die afdaling. Maar uh, ja, dat was wel uh, een listige bocht. En... Uh... Ja, Vroen, die, die gingen nog een beetje klungelig achteraan. Volgens mij uh, die kon ik net niet meer op de weg blijven, blijven houden. En, ja, ik raakte ook even het wiel van Kreuzinger aan, omdat hij meteen vol in de remmen ging. Maar uh, ja, dat ging gelukkig maar net goed. En, uh... Ja, ze kwamen wel weer terug. Mollema zelf deed het overigens prima. Hij bleef in het spoor van Vroom en staat nog altijd tweede in het algemeen klassement. Morgen een klimtijdrit, dus dat wordt spannend. Vanavond meer, met name van de tour natuurlijk. En over het vrouwenvoetbal. Want natuurlijk, ja. ook thuis is het spannend. Nou, he. en langs de lijn om tien uur. Wat denk jij morgen tegen IJsland? Ik denk ze gaan winnen. IJsland ja. is de makkelijkste op papier. Maar ik heb ze zien voetballen. Het is een gevaarlijke ploeg. IJsland? Ja, denk ik wel. Ja, ja. Wij, wij deden het tegen de Duitsers toch ook heel erg aardig. Ja, maar achteraf had ik liever met 3-0 verloren. En het dan mee, uh, tegen de Nooren weer door uh, eigenlijk beter gedaan. Tweede wedstrijd. Het ja, nee, is allemaal achteraf, achter... meneer Meder. Zo is het. Wat heb je goed gezien. <laughs> De Probeer de tijd vol te pletsen, maar het intro is zo ontzettend lang. Ja, nou, 10 seconden. Wat jij nog wat leuks? Nou ja, dat het nu nog negen 9 is, dus als we dat 10 blijven aftellen. Een helemaal... beetje boos is op controle. Zitten contendoor? wij nu gewoon de Eric Clapton heen te praten? Nog niet. Bijna. Ja, als wat. je een tijdje mond uit komt. Nee, de we wel om doorheen te praten. Hey, jij gaat zing. What will you do when you get lonely? No one waiting by your side. I don't to too long. You know, it's just your foolish plan. hey, love got me on my knees. my world singing, darling. Het verhaal schijnt te zijn dat Eric Clapton... die werd hopeloos verliefd op de vriendin van George Harrison. Zijn toenmalig goede vriend uh, George Harrison. En die vriendin heette Lela en hij wilde haar. En toen schreef hij dit nummer. In a Onze eigen sheriff van Patat, Filemon Wesseling, die volgt drie weken lang de tour voor ons... Samen met zijn beste vriend en klokhuispresentator Bart Meijer... geeft hij een kijkje achter de schermen van het jaarlijkse voorstelling van Le Vellel. en Bart, goedenavond heren. Goedenavond. Ja, wat een gedoe, joh. Nou, Ik, uh, hè? Ja, we, want normaal gesproken zijn we natuurlijk via een hele goede lijn te horen. Dan mm -hmm. hebben wij zo'n satellietwagentje. Maar ja, daar moet je wel uh, bij geraken. En, uh, we zitten natuurlijk nu in kap in de bergen. Dat zijn allemaal hele kleine, smalle weggetjes. Ja, ja en we stonden dus hartstikke vast. Dus uh, buiten slim te zijn en een zijwegje te nemen, dat op het eerste gezicht ook heel erg slim leek. Maar toen kwamen we in één keer die reclamecaravaan tegen, dus we konden echt geen kamp op. Dus uh, toen zijn we gestopt in het dorpje, dan hebben we ook nog een Comrex. Ja, dat wordt heel technisch trouwens, een soort apparaatje waar je, als je een goed netwerk hebt, ook een goede verbinding mee tot stand kan brengen. Ja. Maar wij zijn hier in het dorpje al blij dat ze één streep van ons telefoon hebben dat jij ons überhaupt kan horen. Gestrand ergens in de bergen. Ja, het is, het is, het is dramatisch. Het is dramatisch. Ja. Nee ja, het is natuurlijk gewoon, er komen zoveel mensen op zo'n tour af en dan ook nog eens een keer een stuk of duizend journalisten en uh, die ploegleidersauto's en dan de, de teambus, het moet allemaal weg. Dus, uh, ja, ja, ja. Goed, ik hoor je ja, duidelijk ja, ja. veel, gelukkig. Maar nu zitten we ondertussen, maak je niet op rust hoor, we zitten we op het terras en ja. ik zit tegenover mij een soort karretje die pizza's maakt, dat is een type streekgerecht weer. Dus, eh. Uh, het is goed, hier. En, en, en in onze ogen zie je wel een hele grote file waar we lekker niet in staan. Juist, wijntje erbij. En wat heb je vandaag gedaan, Phil? Ja, laten we uh, over naar de orde van de dag in het, het wielrennen, daar gaat het om. Maar wat ik me toch afvroeg, is hoe, hoe kan je, uh, iedereen roept ja, het is veel schoner de Tour. Uh, de renners en de ploegleiders, vooral, roepen dat. Maar hoe kan je dat nou als kijker uh, zien? Uh, dat, dat vroeg ik me af en daarvoor ging ik naar eigenlijk het braafste jongetje van de klas wat iedereen zegt, Argo Shimano, een ons uh, sympathiek team. Uh, en ik ging daar een rondje vragen van uh, ja, kan je op de tv zien dat de, dat de Tour schoner is? En ik vroeg het als eerste aan Tom Dumoulin, luister. Uh, omdat ik uh, meedoe voor de prijzen, heer. En anders had het niet gekund. <laughs> nou, anders had het niet gekund, denk ik. Het is wel een moeilijk, moeilijke vraag hoor. Hoe kun je dat nou als leek zien? Uh... Denk je dat het wielrennen er wel anders door is geworden? Doordat het schoner zou zijn? Ja, ik hoor inderdaad dat het schoner is en ik geloof het ook wel. Maar ja, bewijzen, bewijzen voor een leek uh, uh, heb ik niet. Nee. Dus daar moet ik ook heel eerlijk in zijn. Ik, ik, kan, niet, uh, ik kan niet bewijzen dat het uh, schoner is en dat is wel jammer eigenlijk. Dat vind ik wel een goed antwoord. Ja, ja, nou dankjewel. Ja, maar ik zeg het, want de tour zit er vol van geruchten. Iedereen ja. die praat zijn slag in de rondte, maar ja. we weten het natuurlijk echt gewoon niet. Ja, het is nu ook weer met Vroom. ja Er is gewoon zoveel twijfel rondom hem. En hij kan niet bewijzen dat hij schoon is. Maar misschien moeten we daar wel iets op gaan verzinnen. Ja. Dat bijvoorbeeld een Froome de hele dag controleert, 24 uur per dag. Ja. controleurs en zo bij, dan heb je wel een keer de verhalen niet meer. Nou, Hij wil ook een keer neuken natuurlijk. Ja, dan mogen ze daar ook bij zijn. Ja. Dus dan, ja, wil je naar nou de Tours gewoon winnen of niet? Ja, ja, ja. Je moet opofferingen brengen hè, in deze sport. Dus. Jij zou het er wel voor over hebben om je één jaar 24 uur te laten volgen... als je dan de Tours zou kunnen winnen? Nou, misschien als je, als je dan voor eens en voor altijd uh, af bent van uh, alle twijfels... Ja. En, je, en je doet echt mee voor de overwinning. Ik kan niet voor de 60ste plek uh, mijn hele jaar laten volgen. Maar, uh, maar misschien als ja, misschien, ja. als je er zo gek van wordt, van alle twijfels, dan, dan is dat wel de manier. Misschien dat iemand Spekebrink een betere oplossing heeft. Laat ik eens vragen of hij weet hoe ik als leek nou kan zien of er nog doping in de Tour wordt gebruikt. Ik denk dat je het voor een deel kunt meten. Je, uh... Gemiddelde snelheid is daar niet zo belangrijk in. Maar bijvoorbeeld van onder naar boven, Alp de West, van onder naar boven, een mond van toe. Je ziet dat daar de laatste tien jaar al langzaam zeker, uh, zeg maar zeker de waters naar beneden gaan. Een ander ding is, uh, je ziet het koersverloop, Dus wat vroeger maar mensen zeg maar, dom reden, bleven aanvallen. Nu ja. weten ze wel van ja, waar ik mijn energie in steek. Dat moet goed zijn, anders uh, ja, dan. dan bekoop ik het, zeg maar. Maar voor de rest ben ik absoluut met je eens. We moeten absoluut kritisch blijven. We hebben de laatste veertien toeren Frans een aardig wat winnaars weggestreept. Ja. Dus we kunnen niet zomaar zeggen, nou, we hebben het allemaal mooi naar onze zin hier in, het zonnetje. En het is goed. We weten het gewoon niet, toch? Ah, ik denk dat de indicatoren zijn beter. Alleen de indicatoren duiden niet erop dat we minder of ander doping gebruiken. Of is, betekent het dat we geen doping meer gebruiken. Helemaal weten kun je het gewoon niet. Sterker nog, als team kun je het zelfs niet helemaal van al je renders van 100% weten. Het lijkt me geweldig om zo'n wil je het team te runnen, maar die onzekerheid. Ik zal er ook wel geïrriteerd door raken. Ik ben blij dat je het ook leuk vindt om het team te runnen. Hier is het mooi. Maar kom je thuis en je zegt ik doe iets in het wielrennen en dan krijgen allemaal de vraag: oh ja, ja, daar was iets mee. Wat wij volgens mij moeten doen is niet gaan zeggen: kijk, eens mensen, dit is schoon, geloof je ons, maar wij moeten een signaal geven naar de mensen. En het is ons ernst. Dit zijn maatregelen die we willen nemen. Dit is een structuur waar we als sport aan werken. En hetzelfde als met een gordel. je kunt vragen: mensen doen een gordel om of je kunt het verplicht gaan stellen. Daar ja. ook eens vragen aan Roy Curvers. Misschien weet hij. Hoe wij als leken kunnen zien dat de tour een stuk schoner is. Ja, je ziet gewoon, gewoon jongens uh, niet meer echt super domineren buiten Vroem uh, ja, dan. Noem je gelijk dan... een naam. Ja, maar goed. Uh, alle andere jongens, die, je toch echt, uh, die kunnen één dag, uh, dag goed zijn... en de andere dag uh, een terugslag hebben door vermoeidheid. En, uh... Dus als je mensen ziet die elke dag ontzettend goed zijn... die lachend op de fiets zitten, bij wijze van spreken... dan weet je, er is iets mis. Nou, dat wil ik niet zeggen. Maar goed, uh, als iedereen zo is, als niemand, uh, niemand slechte dagen kent... Nee. dan is het toch heel erg opvallend, hè? Vind je dat dan niet verontrustend hoe vroem rijdt? Ja, ook dat kun je dan weer, uh, kun je dat dan weer uh, herleiden. Zeg maar. Als er één iemand gewoon echt beter is, ja, dan, dan, dan zie je dat gewoon dag in dag uit. Wat het kutte is, het lijkt mij gewoon echt heel erg kloten dat je... Ja, je weet het gewoon niet. Uh, eigenlijk moet je daar zelf ook niet, uh, niet te veel mee bezig zijn. Als je te veel gaat denken van oh, iedereen, uh, iedereen gebruikt of, of ja, die gebruikt, die gebruikt, uh, daar te veel mee bezig gaat zijn. Ja, dat gaat ook negatief in je eigen kop werken ja. en denken van ja, waar, uh, waarom doe ik het dan er eigenlijk. Dus en plus je kan er ook niks over zeggen. Ja, ja. Iedereen speculeert zich een slag in de rondte, waar, En Persoonlijk word ik daar echt helemaal gek van. Dan denk je ja, ja maar, maar je kan net zo goed niet zeggen want je hebt niks om, om te staven. Ja, dat is, uh, dat is het, uh, ja, het frustrerende ervan. Nou, als ik over onze eigen ploeg kan, uh, kan spreken dan... Uh, ja, ik weet hoe vaak Marcel de afgelopen weken gecontroleerd is, omdat, ja, omdat hij presteert. En uh, als je iets goeds laat zien, dan uh, zitten ze er ook wel meteen bovenop. Dan willen ja. ze meteen zeker weten van, hé, hey, is dit 100% schoon? Mag zo na de derde overwinning uh, in de 24 uur daarna? wordt hij die drie keer gecontroleerd. Maar ja, ook dat weten we niet, want Armstrong die is ook tig keer gecontroleerd. Ja, dat het. Dat het ja. gewoon, gewoon kut. Ja, ja. ik te gaan blijven natuurlijk allemaal kut. Maar <laughs> ik moet zeggen, hoe jij het van toe Tour vond ik ook al gedacht. Ja, is het zo? <laughs> als je mij al verdenkt, dan moet je die 100, die voor mij er van de Tour opreden ook verdenken natuurlijk, hè? Ja, Roy Curvers was dat als laatste. Ja, en is dus het nu tijd doping uh, zo gehad. Uh, nu tijd voor uh, Ik snap geen moer van de Tour. En voor een uh, uitgebreide inleiding geef ik uh, mijn telefoon aan Bart Meijer. Oh, Goedemorgen, uh, dankjewel. Uh, ja, wat, vandaag was het natuurlijk weer verzengend warm. Ik moest nog eens lachen toen jij uh, vanochtend... We hebben zo'n apparaatje voor in de auto liggen, die dongel. Toen je die vastpakte, die was zo gloeiend heet geworden. Dingen worden gewoon... Ontzettend warm is die dat renners uh, daar ook last van hebben. Vorige week had ik me al een beetje verdiept in, uh, in het water drinken. Je moet gewoon goed drinken, want anders leg je het loodje en het gaat die kosten van je prestatie. Maar het, het, er, er, er valt veel meer te vertellen over, over hitte en over zweten. Dus daar ben ik uh, vandaag even uh, goed ingedoken. En uh, nou ja, luister maar wat het uh, vandaag geworden is.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 Lars aan het inrijden op uh, een warme dag. Ik zie dat je vandaag een, een koelvest uh, aan hebt. Ja, top. Hoe koud is dat? Nou, hij valt wel mee. Het is wel een beetje om je temperatuur laag te houden. En als je op de rollen zit, dan uh, heb je niet echt koeling van de winter zo. Dus uh, daarvoor is het eigenlijk een beetje bedoeld om uh, een beetje koel te blijven voor de start. En toch wel een beetje op te kunnen warmen, zeg maar. maar. Ik wil vandaag misschien wel mee zijn in de ontsnapping. Dus het moet wel nou een klein beetje warm zijn voor de start. En een beetje koud tegelijkertijd. Ja, ook al ja. ja. Succes, dankjewel. Wielrenners doen er dus alles aan om koel cool te blijven. Maar het grootste probleem is mooi wel die wielrenner zelf. Het is een soort fietsende straalkachel. Bewegingswetenschapper Leon Burger van Robiek over hoeveel warmte een renner zelf produceert. Uh, wat er gebeurt als je, als je een klim opfietst, dan wordt eigenlijk de, de, de, van de, de, de, het geproduceerde vermogen wat je levert, wordt vijf keer zoveel daarvan, wordt omgezet in warmte. Dus op het moment dat je veel vermogen gaat leveren, moet je dat nog eens keer, keer vijf doen. En meer vermogen betekent dus ook een veel grotere warmteproductie. Met dus als gevolg, op het moment dat je niet goed kan koelen, een stijging van de lichaamstemperatuur. Ja, je hoort het goed. Je bent als renner dus 80% van je energie kwijt aan het produceren van warmte. En maar 20% gaat in je eigen snelheid zitten. Maar hoe zorg je er als renner dan voor dat je motor je niet oververhit raakt? Leon Burger over de beste koelvloeistof die er is. In de eerste plaats is dat, uh, doe je dat door middel van zweten. Een, uh, een goed getraind iemand die zweet bijvoorbeeld veel meer dan een slecht getraind iemand. En dat klinkt gek. Dan denk je, hey, diegene is heel erg aan het zweten. Maar wat, wat er gebeurt als je veel gaat zweten, uh, eigenlijk door de verdamping van het zweet, uh, koelt je lichaam weer af. Dus hoe meer je zweet, dan verlies je welis, weliswaar veel meer vocht... Maar uh, hoe meer je zweet, hoe koeler je eigenlijk blijft. Schaam je dus niet voor je op hol geslagen zweetklieren. Je beschikt gewoon over een fantastisch koelsysteem. Cool Flink zweten blijft echter wel een voorrecht voor de zwaardere medemens... of in dit geval wielrenner. Een renner van 60 kilo die uh, 300 watt levert tijdens een steile beklimming. Een renner van 70 kilo zal dan uh, 350 watt moeten leveren om even hard te gaan. Dus dat betekent ook dat die 5 vijf keer 50, we hadden het over die, die energieverbruik dat 5 keer zo hoog ligt... en bijna allemaal omgezet wordt in, uh, in warmte. Uh, dat is dan 5 vijf keer 50, is dus 250 wat meer. Dus dat betekent ook dat hij veel meer, veel meer warmte produceert. Zijn warmteproductie is veel hoger, dus hij zal ook veel meer uh, moeten drinken. Tot slot nog even de weersverwachting voor Alpe op donderdag. 80% kans op neerslag. Regen, dat is misschien wel de lekkerste verkoeling. Maar of de renners daar nou blij mee zijn? een bij bij die, uh, die artjes van jou. Maar uh, als je meeschrijft, dan is het best te begrijpen. Ja, ik heb alweer een hoop geleerd. Ja, het is nu tijd voor uh, de man die uh, voor het bedrijf Movico, een Nederlands bedrijf, uh, de finish opbouwt. De tribunes en die boog die uh, over de, de meet hangt. Uh, en die zoeken we elke dag even op. En we kijken hoe hij het heeft in de Tour. Mark Masbroek. Elke dag kijken we mee met Mark Masbroek. Hij rijdt met een vrachtwagen vol stijgerpijpen door Frankrijk en bouwt het podium bij de finish. Dus zonder hem geen winnaar. Mark de Triomf. Vandaag wil ik jullie voorstellen aan mijn allerbeste collega's, mijn naaste collega's. De enige echte Raf Mertens en Frans Jansen. Raf is onze enige Belg in ons team, ook tevens de allerbeste Belg in ons team, de grootste vrouwenverslinderaar. Raf, wat is jouw momentje in deze Tour? Uh, het mooiste moment vond ik zelf uh, dat, uh, dat ik de collega's terug zag. Uh, ja, ik heb natuurlijk de troef dat ik Frans praat. En dat, is natuurlijk, uh, dat geeft mij een enorme voorsprong op uh, mijn Nederlands-talige collega's. Uh, wat betreft uh, de vrouwtjes versieren natuurlijk. En dan de man waarna de Tour natuurlijk genoemd is. Onze eigen Frans Jansen uit Apeldoorn. Jazeker, de Tour is gezellig met Mark. Uh, dat komt natuurlijk allemaal om tot... Uh... Ik overmand wordt door emoties van deze wereldberoemde radiopresentator, Mark de Triomf. Wij hebben de eer om met hem samen te mogen werken. Dat vind ik toch wel een, uh, ja, een pluspuntje van deze tour. Dit was je weer voor vandaag. Tot morgen! Het Oranje Klassement. <laughs> uh, leuke gasten. Filemon die houdt natuurlijk het Oranje Klassement bij. De beste Nederlanders krijgen weer puikentruien. Filemon, wie zijn dat vandaag? Ja, dan haal ik even de administratie erbij en daarin zie ik dat er niet zo heel veel veranderd is in het klassement. Ja, in het algemene Horanje-klassement heeft eh, Louwens-Verdam natuurlijk wat tijd verloren. Eén minuut precies op eh, uh, Bouke Mollema, die het klassement nog steeds aanvoert. Maar het dagklassement werd eh, gewonnen door Tom Dumoulin, die ook eh, in het bezit is, al heel lang. Het geloof dat hij al een stuk of tien thuis heeft hangen van het uh, Oranje-witte truieklassement, het klassement voor de beste jongeren. Dus uh, ik dacht, ik ga bij die avond uh, staan om uh, hem die felbegeerde trui te geven, luister. Tom, misschien een beetje een rare vraag, maar heb je vandaag wat plezier gehad op de fiets? Jazeker. Een leuke werkdag? hele leuke werkdag. En van uh, in die office? Nee nee nee, het is heel leuk om mee te zitten. En, uh... Ja, dat uh, was wel mijn doel om nog een keer mee te zitten en voor de overwinning te gaan En dat is gelukt. En, uh, ja, ik neem de winst niet mee naar huis, maar uh, ja, het was gewoon een goed, uh, mooie, uh, mooie koersdag. Ik heb twee truien voor jou. Twee? Ja, dit, dit is de dagtrui Yes. Ja, dit, daar kan je het meest trots op zijn. Ja, hiervan heb je er al een stuk of twintig. Oh, de, de, de jongere trui. <laughs> Superman. Ik ga echt mijn eigen ploegje beginnen. Een oranje BNN ploeg. Ja. Ik zou zeggen, neem een stokje water. Heel ja, goed, wel ja, Tom Dumoulin, die, uh, in het begin, uh, toen ik bij hem kwam, was hij wel nou echt een beetje betroefd. Ik zat hij een beetje reinig te kijken, maar op een gegeven moment, uh, tijdens de interview, want dat interview heeft natuurlijk veel langer geduurd... Uh, stukje uitgeknipt, uh, raakte hij toch wel blij, omdat hij wel besefte dat hij gewoon in ontsnapping zat en gewoon voor zo'n jonge gast echt gewoon ontzettend goede etappen gereden, gereden heeft. Dus uh, dat, uh, dat was het Oranje klassement. Nou Bart, ik vind dat we zo'n hartstikke leuke rubriek hebben, toch? <lacht> uh, ja. Oh, er breekt even de meneer in. Ja, wat is er aan de hand? Ja. Uh, hoeveel de achterstand was? Uh... Van Bouke Molle, maar op Vroom. Tijdige finish met Vroom, alleen ten Dam liep wat schade nou, je ziet het, je hoort het, de meid. we zijn luisteren een radioprogramma aan het maken, maar er komt wel maar even een meneer, die komt vragen wat de standen zijn, want ja, ik geef hem gelijk hoor meneer, wij, wij hebben ook echt geen reet gezien vandaag, toen ze 300 kilometer omrijden om die koers, maar alleen Amsterdam, die heeft één minuut, heeft één minuut verloren. Of, uh, not... oh ja, hij heeft dat inderdaad verkocht. Hij heeft hem al zo gehad. Dus is trouwens Rob Wiegers van de en Soest. Want dat staat op zijn t-shirt. Dan uh, wil ik graag afgaan. Ik loop even weg. Uh, Bart, hou uh, oh, jij die man even aan de praat. Wat <laughs> een uh, oh, chaos, uh, mij. En uh, Voor het uh, wijntje vanmorgen. Ja, we rijden niet door een wijngebied. Uh, maar we hebben gewoon een rij wijntje uit de propant genomen. Want uh, ja, dat ik wel. Uh. Je mag altijd een beetje smokkelen. Ja, het is bloedheet. En dan denk ik, roosklee, heerlijk. Ja, daarvoor heb ik uitgekozen met die helpt mij altijd eigenlijk gigantisch goed erbij. Chateau des Cuis terras. En ik proefde, staat in mijn boekje, mineralig, stingachtig. En de afdronk proefde naar wijngum. Want het klinkt een beetje raar, maar dat was best wel lekker. Hmm, oké. Okay. Ik denk dat ik toch mijn eigen wijntje drink. Veel vanavond. Veel plezier, oh, okay, jongens. Oké, de, de, de chenelle of zo. Ja, zoiets. Wat heb wat ik? over zijn huiswijn? loodje, meestal. Nou, ik ga nu een biertje drinken. Het mag ook wel, toch? Veel, Dank je. Tot morgen.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 Don't Dat ik hem dus eigenlijk best wel leuk vind de plaats Imagine Dragons on Top of the World. Het animationaal met Marielle Hageman. E en. En. <lacht> Onvoltooid verleden tijd op de radio.